En dat is waar ons avontuur eindigt, dus ga er maar lekker voor zitten. Sprinten, ben je gek? De groep is met hulp van Alans dierbare vriendin Amanda Einstein en wat ouderwetse omkooppraktijken Bali binnengesmokkeld. Een bijzonder goede plek om even tot rust te komen na alle hectiek van de afgelopen weken parasolletje in het zand en cocktail in de hand. Wat is dit voor paradijs? En waarom ben ik in godsverdomme niet veel eerder heen gegaan? <laughs> Amanda, die het monopolie heeft op het Balinese hotelwezen, heeft Alan en zijn vrienden het mooiste en het grootste hotel toegewezen. Iedereen geniet zich een slag in de ronde en als klap op de spreekwoordelijke vuurpijl stappen Benny en Gunilla in het spreekwoordelijke huwelijkspootje. Want, godverdomme, natuurlijk wil ze met hem trouwen. Ik kan me niet voorstellen dat wij binnenkort nog ergens anders heen gaan. Door alle gezelligheid lijken ze te vergeten waarom ze hier ook alweer heen waren gekomen. Vluchten voor Augustus Magnussen. Je weet wel, de kannibaal die Gerdien's gezicht eraf wil scheuren en Alans hoofd wil uitlepelen als een zondags zacht gekookt eitje. Indonesië, 2005. Goedemogel, vriendjes. Hey. Hey. Goedemorgen. Goedemorgen! Zo, eerst gaat jullie eens even een bakje uitheemse fruit voor zichzelf intappen. en daarna een vers kokosnootje uitzuigen. Ja. <laughs> eh, eh. Eh, waar is ons commissarisje? ...parkeerbonnetjes uitschrijven? Nee, die is golfen met de Balinese Rotary. Ze zijn helemaal weg van hem. Een politiecommissaris uit het minst corrupte land van de wereld. Nou, exotisch krijg je die niet. Nou, als het goed is, dan komt hij zo voor het tweede ontbijt. Alan en Amanda? Die zijn een ommertje maken. Wat, Alweer? Die schuift er wat af hè, met z'n tweetjes. Ah, ja, er is toch godverdomme niks zoeters dan verliefde bejaarden. Ja. Kan het eigenlijk ah, ja. nog op die leeftijd verliefd worden? Ja, wat is dat nou voor een achterlijke vraag, Jardy? <laughs> Natuurlijk! Je wel pissen, zeg, met het kokoswaard. Ik zo terug. Kom, kom lief. Ja, ja. Ah. Daar komen ze. Kijk nou, hoe romantisch. Alan en Amanda sitting in a tree k i s s i n g Zeggen ze nou, Alan. Ik ben echt heel slecht in spelling. Jaloers, Julius. Omdat ik naast het mooiste meisje van het eiland loop. Nou, Alan, schij uit, Meisje. Uh. Oh, hallo, meneer. Hi. Sorry, dit gedeelte van het hotel is privéterrein. Ach, neem me niet kwalijk. Was we ergens naar op zoek? Het lopend buffet. De ontbijtzaal is de gang door en aan het eind links. Nee, rechts. Nee, wacht. Ja. Het continental uh, breakfast was niet echt naar mijn smaak. Och, waar heeft u zin in? Dan vraag ik aan de kok of hij het voor u klaarmaken. Ik heb al weken zin in orgaanvlees. orgaanvlees. Orgaanvlees? Zo, nou, ik heb gepiest als een zwangere reiger. Gildin, nee. ik nee. Ah, wacht, maar ja. Wat? wacht. Heb je me gemist? Gerdin, wie is dit? Nee. Hoe rustig blijven. Oh. Nee, alsjeblieft, ik smeek je. Doe ons niks. De, de, de koffer staat boven. Ik kan hem nu voor je halen. In, uh, okay. gaan we een leuk spelletje doen. Wat dachten jullie van? Tikkertje. Tikkertje, uh, is dat niet een beetje uh, kinderachtig? Niet als we het met een dunschiller doen. Ik ben hem hey, wel. Man, oh nee, oh nee, oh nee. Maar u ze alsjeblieft. Hoe kun je nou iemand tikken met een dunschil? Amanda, kijk uit! Tikkie! Oh. Oh. Oh. Oh. Godverdomme, die vet is gestoord. Oh. Alan, Amanda, ik ga jullie pakken. Nee, Heer Willems, genade. Plakje voor plakje. Ah, maar, muistere, ah, wat wil je? Ik zorg dat je het krijgt. Heb eens. Oh, oh, God, blijf Godverdomme van mijn man af. Ik heb hier een broodje en daar wil ik heel graag wat rouwen rondbief op. Nee, hoor. kan even pijn doen. Laat hem los. Aronson! Oh, ik heb honger. Laat hem los. Ren maar naar het vrouwtje. Als jij denkt dat jij mijn vrienden pijn kunt doen, dan heb je het flink mis, geest... Ik heb het een en ander gehoord over de Balinese gevangenis... en ik denk dat jij het daar heel leuk gaat hebben. Ah, joepie, ja, ja. En als jij denkt dat ik je vrienden met rust ga laten... dan heb jij het ook flink mis. Ik ga s'nachts bij ze langs... en s ochtends worden ze aangestaard door hun eigen ogen. Ik kom jullie pakken. Muilhouden make mee komen, Doei. Doei. Dank u, Almachtige Vader, voor uw warmachtigheid. Iedereen in orde? Ja, ja meer meer. Wat wankel in de knietjes. Nou, Gerdin, je had niet overdreven. Gerdin. Gerdin? Hij is weg, Gerdin. Het is voorbij. Het spijt me van gisteren, Amanda. Ik was vergeten je te vertellen over Magnussen. Mijn hoofd begint een beetje poerust te worden. Alan, ben je gek? Er gebeurt hier eindelijk weer eens Wat? Sinds Herbert er niet meer is, is er niks meer aan. Ik ben een oude vrijster geworden. Een soort eenzaam kattenvrouwtje. Alleen in plaats van katten heb ik hotels. Maar hotels houden je hand niet vast. En een hotel zegt ook niet tegen je hoe mooi je bent. En katten ook niet. Het is eenzaam Alain. Maar toen kwam jij en toen... Amanda. Ja? Echt? Je bent nog steeds heel mooi. Ach, nou, dat zeg je alleen maar omdat ik dat net zei. Nee, nee, nee, nee, nee dat meen ik. Ik vind je mooier dan de allergrootste explosie. Huh? Oh, gekkerd. Amanda. Ja. Uh, wil je mijn vriendinnetje zijn? Alan. Natuurlijk wil ik dat. Oh, ik voel me weer helemaal zestig. Nou, Augustus Magnussen is uitgeleverd aan de Zweedse politie en ze zijn erg blij met hem. Ze waren al acht jaar naar hem op zoek. En? Gewoon mijn plicht. Met een beetje hulp van de heer. Helemaal niet. Areldson heeft het helemaal zelf gedaan. Zonder jou was ja. ik een broodje rosbief geweest. Ah, ah. Ach, wel nee. We zijn heel oh, trots op je, jongen. Het was niks. Uh, uh, Areldson, zeg het eens, Gerdin. Heeft de politie nog iets over mij gezegd? Uh, ja, oh. dat ze je nog niet gevonden hebben. Oh. Oké. Okay. Geen zorgen, man. Ik heb gezegd dat ik een ticket naar Madagaskar in je huis heb gevonden. Niet. Die zijn nog wel even aan het zoeken. So. Ja. Ik ben echt een gouden pik, Aronson. Ah, Gedin, jij ook. Maar goed, iedereen kan in elk geval weer veilig terug naar Zweden. Ja, dat kan. Alleen Gedin en ik hebben gisteren net een... Een Boot gekocht samen. Ja. Dus euh, ik denk dat we hier nog even blijven. Hij, Hij, heet uh, never again. Ja, van never again meer naar huis. Oh, <laughs> altijd met Amanda. Uh, oh, wat vind ik dat gezellig, jongens? Dat komt goed uit, want ik heb gisteren ontslag genomen. Wat? Niet, nee. Ik blijf ook. Ja! Dan, ...waar je couchettes mee wilt verbouwen. Ah, couchettes verbouwen. Ja, de liefde oh. van je leven. Ik heb Diane een ticket naar Bali gestuurd. Ah. Help! ja, hel. En? Sekou. Ja, En De nieuw Wat is jullie plan? Terug naar de boerderij? Huisje, boompje... 20 baby's. Baby's? rol top hoor! Camilla en ik willen hier graag een olifantenopvang opzetten. Ah, ja. ah wat een goed idee! Ja. Wow, mag ik dan op een olifant rijden? Um, ja. uh, jongens. L als een koning! Eén probleempje, de, de, er zijn helemaal geen olifanten op Bali. Wat? Ah. Echt niet? Nee, oh nou. nee! Ja, sorry. Uh. Eén uh, probleem is geen probleem. Nou ja, een olifantenopvang zonder olifanten. Ah, hè? dat ga ik regelen. Maar, maar, maar, tante Amanda, hoeveel olifanten wil je, liever? Vier? Acht? Een kudde? Doe maar acht. Oh, maar ze moeten wel ziek zijn, anders hoeven ze niet maar, opgewangen ze te worden. Jongens, wacht maar. Even. <hijen> ja, hallo. Ha ja, hallo. Met Amanda Einstein. Hallo. Ik wil graag acht zieke olifanten. Acht, ja. Hm? Ziek. Waar je die vandaan moet halen? Uh, misschien helpt het als je op Google 100.000 dollar intikt? Dan vind je ze wel toch? <lacht> Geweldig! Dag! Uh, uh, oh. uh, allemaal uh, die koepientjes voor Sonja? Oh, nee. Tante Amanda, u bent fantastisch! Soppertje! Hé Bosse, wat zijn jouw plannen? Nou, ik ga Bali bekeren. Wow, je gaat wat? Bosse, kom op nou. Dat plan had Priester Ferguson ook, maar dan in Iran. Het schijnt dat mensen niet zo graag bekeerd willen worden. Ach, geen probleem. Stop in elke Bijbel een briefje van honderd. Nu eens kijken wat er gebeurt. <lacht> ja. En jij, Alan? Uh, ik, uh, ik trek bij mijn vriendinnetje in. Bij wie? Huh? Ik heb Amanda gisteren verkering gevraagd. Oh. En ik heb ja gezegd. Oh, ja. Alan en Amanda zitten in a tree i s s -R i n g Dat betekent boom. Oh, gaat gaan niet in een boom wonen. Nee, nou, dat had me leuk geleken, Maar dat kunnen mijn knietjes niet meer aan. En, um, wanneer worden je spullen gebracht, Alan? Spullen? Ja, je spullen. Kleding, meubels... Uh, van die dingen met letters, de boeken. Ik kan wel het oh. een en ander wegdoen als het nodig is. Nee, niet nodig, lieve Amanda. Ik heb huh? helemaal geen spullen. Nooit gehad ook. En niet nodig ook. He? Maar jullie hebben toch 50 miljoen kronen? Heb je daar dan helemaal niets van gekocht? Ja, Benny, die hebben we gekocht. Die zou op zich leuk staan <laughs> naast die geruite stoel. Maar ik denk niet dat Gunilla daarmee in gaat stemmen. Binnen! Ah, gezelligheid. Zeg het eens, jongen. Of, of kom je zo maar even langs. Uh, ja, nou, nee. Uh, ik zat te denken. Officier van justitie Raneliet wilde een boek over Alan schrijven. Tenminste, over de driedubbele moord die Alan gepleegd zou hebben. En hoe Raneliet die zaak zou oplossen. Een die besluit. Ja, maar nou dacht ik. Eigenlijk. Eigenlijk is het nog steeds wel een heel goed idee. Wat? Een boek over Alan. Ja. Over mij? Over je leven? Ja. Ach, wie wil dat nou lezen? Iedereen wil dat lezen. Van mij mag je, hoor. Maar niet mij de schuld geven als niemand het koopt. Geen probleem. Ik ken nog wel een uitgever. En desnoods koop ik die hele oplage. Ik ken ook nog wel een producent. Maken we er meteen een film van. Een kaskraker. Ja. En, en een uh, musical. Geen probleem. En een hoorspel. Tuurlijk, geen probleem. En, een hoorspel? Ja, volop op de radio. Sorry, Alan. Maar niemand luistert meer naar hoorspelen, hoor. Echt niet? Oh, jammer. Wat doe je hier nog? Huh? Ah, dat schrijf jij. <laughs> Nadat Augustus Magnussen is opgepakt, besluit iedereen op Bali te blijven in plaats van terug te gaan naar Zweden. Want waarom zouden ze? Het leven op Bali is een stuk aangenamer, zonniger en er zijn gezelligere drankjes. Ik trek bij mijn vriendinnetje in. Op een mooie zomeravond vertelt Alan wat hij allemaal heeft meegemaakt nadat hij Amanda voor de laatste keer zag in Parijs. Hij is net aanbeland bij zijn honderdste verjaardag.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 Hoeft dit allemaal niet, dat weet u, zuster Alice. Dat weet ik, meneer Carlsen, dat dit van u niet hoeft. Dat heeft u mij vaak genoeg duidelijk gemaakt, hoor. Dat dit van u ja. niet hoeft. He, dat het u allemaal niet uitmaakt. Dat ik kosten nog moeite heb gespaard. Nee, het hele verzorgingstehuis aan kant heb gemaakt. Uw stoel heb versierd. Ik weet dat het van u niet hoeft. Maar ik wil u graag een fijne verjaardag bezorgen. Dat heb ik voor u over. Daar heb ik u niet om gevraagd, zuster Alice. Ik zou net zo lief... Hoop hoor. Taart was mislukt, natuurlijk. Wat denkt u, meneer Carlsen? Is het gemakkelijk om een taart te bakken... als je constant wordt lastiggevallen door veel eisende bejaarden? Wat denkt u? Ja. ja, ja... Nee, dat is niet makkelijk. Ik moest meneer Olsen weer eens van straat plukken. Die had een ballon gezien. Een ballon, nou vraag ik u. En toen ik terugkwam, toen was de taart ingezakt. Dus nu krijgt iedereen een bakje kwark. Niks aan te doen. O oh God, daar zijn ze al. Zuster Ilse, daar zijn ze al! Veel te vroeg natuurlijk. Mensen zullen eens een keer gewoon op de afgesproken tijd komen. En weet je wie er te vroeg komen? werklozen en communisten. Dat zijn mijn vader altijd. Ook een vervelende man uh, hoor, zo tegen het einde toe. Heel veel eisend. Mijn zus Bianca had haar grootste carrière in de grote stad. Dus de hele zorg kwam op mij terecht. En ik deed het met liefde hoor, ik deed het met liefde. Maar ze is typiste. Dat is het. Dat is de grootste carrière. Typiep voor een of andere officier van justitie. Ramen, lid, euh, nog wat. En daar moest alles dan voor wijken. Nou, ik weet het niet hoor. Goed. Ik moet uw bezoek opvangen. Kleed u zich maar vast aan. Hup, hup. Ja. En als u heel erg braaf bent, dan krijgt u straks misschien wel een glaasje brandenwijn. Hè? Dat vindt u lekker, hè? Ja. Zuster Ilse! Een bakje kwark. Wat een onzin. Daar ga ik mooi niet aan beginnen. ze even kijken dan Een bakje kwark... Weg. Wat doet u daar? Bent u nu zojuist uit het raam gekomen? En toen begon dus dat hele gedoe met die koffer. Mm -hmm. <laughs> Ik zal vast wel wat details vergeten zijn of me iets verkeerd hebben herinnerd, maar zo is het in grote lijnen gegaan. je Allen, spion, ongelooflijk. En daarna op de vlucht gegaan met 50 miljoen kronen. Yeah. <laughs> Op zo'n zotte avontuur had ik niet meer durven hopen nee. in dat verschrikkelijke thuis. Maar echt verbaasd ben ik ook niet hoor. Er zijn maar een hoop gekke dingen overkomen. Ja, en nu ben je hier. En nu ben ik hier. Bij jou. En ik bij jou. Kijk, het wordt alweer licht. Heb ik zo lang zitten praten? Sorry. Ja, alsof jouw verhalen ooit vervelen, Alan. Misschien heb ik het wel allemaal verzonnen. Onmogelijk. Daar is het veel te idioot voor. Ja, dat is waar. Wat hmm. zullen we gaan doen vandaag? Kunnen een stukje gaan varen? Of een hotel kopen. Of bij Benny en Gunilla langs. Er is een klein olifantje geboren. Hmm. Nou, ik stel voor dat we hier gewoon blijven zitten. En dan? Niks. Wachten. Waarop? Dat weet ik nog niet. Maar nou, begrijp ik er helemaal niks van, Alan. Als ik één ding heb geleerd van die honderd jaar dat ik op deze aardbol ben... dan is het dat je ochtends niet kan bedenken wat je smiddags gaat doen. Jenny en Gunilla runnen met veel plezier de allereerste Balinese olifantenopvang. Dat die volledig wordt bevolkt door geïmporteerde olifanten mag de pret niet drukken. Julius en Gerdien dobberen dag in dag uit wat rond in hun nieuwe bootje. En commissaris Aronson schrijft lustig door aan zijn boek over Alans avonturen. Ondertussen genieten Alan en Amanda met volle teugen van hun leventjes samen. Ze hebben laatst zelfs een grote stap gezet in hun relatie. Ze hebben de bedden naast elkaar gezet. Die Alan, 100 jaar oud en voor het eerst een vriendinnetje. Je zou hem moeten zien, hij huppelt als een man van 92. Bali, Indonesië, 2005. Hé hey, jongens, daar zijn we dan, hè? Ik ben bijna klaar hoor. Ik wil ondertussen ook wel eens met mijn billen in het zand. Long Island ice die erbij, plutje erin. Maar nu ik jullie nog hier heb, wil ik toch heel even zeggen. Sorry, Hi. hallo. Alan? Ja, hi. mag ik even inbreken? Nou ja, eh. Uh... <laughs> Ik was net aan het afronden, ik weet niet. Ik wil nog even wat tegen ze zeggen. Oh, dat is eigenlijk meer mijn taak, hè? Oh, ik wilde je niet. Ik bedoel, de naam zegt het eigenlijk al een beetje, verteller. En ik was ook al gewoon bezig, dus. Ik heb iets voor je. Kijk eens. Een Long Island iced tea. Met een plutje erin. De rest wacht op je op het strand. Nou, vooruit dan. Maar hou het kort, hè. We mogen niet uitlopen van bnn Vara. Ik hou het kort. Dankjewel, je Raymonde, voor alles. We hebben het wel goed gehad, hè? We hebben het goed gehad. En dat het allemaal nog goed is geëindigd, joh. Wie zegt dat dit het einde is? <laughs> ja, dat weet je nooit bij jou. Dag, Alan Koulson. Het was wel genoegen. Het genoegen was geheel aan mijn kant. He. Geen zorgen hoor, mensen. Ik houd het kort. Ik ben niet echt een prater. Nooit geweest ook. Mensen praten te veel en luisteren te weinig. Maar nu heb ik toch wat dingen te zeggen. Ik heb tenslotte honderd jaar op deze planeet rondgelopen. En je leeft niet zo lang zonder per ongeluk hier en daar wat op te steken. Dus, daar gaan we. Denk niet dat het ooit te laat is voor een nieuw hoofdstuk. Of te vroeg trouwens. Ik dacht dat ik dood zou gaan in dat verschrikkelijke verzorgingshuis, Maar dat is niet gebeurd en daar ben ik blij om. Wees niet te snel onder de indruk. Ik heb de grote der aarde ontmoet. Sommigen waren aardig, anderen niet. Sommigen hebben me verrast en ontroerd met hun bescheidenheid en betrokkenheid. Anderen niet. Maar allemaal... Stuk voor stuk waren ze niet beter of slechter dan alle andere mensen op de wereld. Experimenteer. Ik ben een bommenmaker geweest en een soldaat, een gevangene en een spion, een crimineel en een koffiezetter. Ik weet hoe je alcohol maakt van oude kamelenmelk. Ik weet hoe je een bomaanslag pleegt en gelukkig ook hoe je hem voorkomt. Zoek je vrienden op. Al wonen ze aan de andere kant van de wereld. Hoe ouder je wordt, des te harder heb je ze nodig. Wees aardig, zo lang als het gaat. Iedereen die ik ooit heb ontmoet, elke vreemdeling, elke vriend, elke vijand, elke bewaker, elke gevangene en elke baliemedewerker van elke ambassade. Allemaal hadden ze dromen en angsten en frustraties. Allemaal moesten ze de eindjes aan elkaar knopen. Allemaal waren ze waarschijnlijk moe. En allemaal wilden ze heel graag gewoon een beetje blij zijn. Zorg dat je dat niet vergeet. Schreeuw niet te hard. Sommige dingen heb ik alleen overleefd om me stil te houden. Maar schrik ook niet te erg als andere hard schreeuwen. En als je iets moet zeggen... zeg het dan voluit en zorg dat je gehoord wordt. Wees geduldig... Als oude mannen je advies willen geven. Ze bedoelen het goed. En ze hopen gewoon dat je krijgt wat je wil in het leven. Bedank ze vriendelijk. Onthoud wat je gebruiken kunt. En negeer de rest vooral. Oh en... Blaas is iets op als je de kans hebt. Geen mensen natuurlijk. Maar een keer een goede brug of zo. Ik kan het iedereen aanbevelen. En tot slot. Jullie weten het al... Het is zoals het is en het wordt zoals het wordt. Dat is mijn uitspraak en daar blijf ik bij. Maar dat betekent niet dat je zomaar achterover kan leunen. Dat je niet je best hoeft te doen. Het betekent gewoon dat het altijd wel zo'n beetje goed komt. Dat je je niet zo'n zorgen hoeft te maken. En als je eens een open raam ziet, klim er dan maar gewoon doorheen.